Ik heb wat Shalom allemaal. Shabbat shalom met liezen. Shema Israel, Jaweh eno is Jaweh. Waarom? Waarom? Waarom? Waarom? leolam. is onze God,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 En bij zijn naam weer, Amen. En dan gaan we Psalm 92 zingen, de Sabbatspsalm, zoals die genoemd wordt, Tof Leodot La Adonai. Wil jij de parasje voorlezen aan de MIK? De sprak tot Mozes: Spreek tot de kinderen van Israël. Wanneer een vrouw van een jongetje moet bevallen, dan is zij gedurende zeven dagen na de bevalling onrein. Op de achtste dag moet een jongen besneden worden. Daarna mag zij 33 dagen niets wat heilig is aanraken. Zij mag niet in het heiligdom komen totdat haar reinigingsdagen voorbij zijn. Wanneer een vrouw van een meisje moet bevallen, dan is zij gedurende 14 dagen na de bevalling onrein. Daarna mag zij 66 dagen niets wat heilig is aanraken. Zij mag niet in het heiligdom komen totdat haar reinigingsdagen voorbij zijn. Als de dagen van haar reiniging voor een zoon of een dochter voorbij zijn, dan moet zij een lam van een jaar oud als brandoffer en een jonge duif of toertelduif als zondoffer bij de priester brengen. Bij de ingang van de tent van ontmoeting. Als haar vermogen niet voldoende is voor een lam, dan mag zij twee tortelduiven of twee jongeduiven nemen: één als brandoffer en één als zondoffer. Zij moet ze naar de priester brengen, en deze brengt het voor de eeuwige, en zo wordt zij rein. De eeuwige sprak tot Mozes en Aaron: Iemand die op zijn huid een huidziekte krijgt, moet naar Aaron de priester of naar een van zijn zonen gebracht worden. Als de ziekte tzaraat is, dan verklaart de priester die persoon onrein. Als de priester het niet zeker weet, dan moet de priester de man zeven dagen afzonderen en dan nogmaals de huid bekijken. Als het de ziekte tsaraat is, dan verklaart de priester de man onrein en moet de priester zich wassen en ook zijn kleding wassen. De man of de vrouw die Orijn is, moet buiten de kampplaats in daartoe bestemde verblijfplaats wonen, afgezonderd van het volk. Alle kleding, wol, linnen of leer, dat door de ziekte is aangeraakt, moet buiten de kampplaats verbrand worden. Extra uitleg over het serraad. Welke ziekte hiermee precies bedoeld wordt, is niet duidelijk. De vertalers gebruiken meestal melaatschheid. Zeker is dat het om een besmettelijke huidziekte gaat, die niet alleen het lichaam, maar klaarblijkelijk ook andere dingen, zoals textiel en zelfs steen, kan aantasten. In de originele tekst staan uitgebreide omschrijvingen van de verschijnselen. Er zijn verklaringen dat de hele omschrijving overdrachtelijk gezien moet worden, in de zin... Van als er binnen een volk een opstand of onreinheid ontstaat, dan dient deze niet met zachte hand worden behandeld. Een voorbeeld is de opstand van Korach in parasha 38, Korach, waarbij Korach en al zijn aanhangers geheel en al verdwijnen, weggevaagd worden. Een ander voorbeeld is de actie van Pinhas aan het einde van de parasha 40, Balak. Daar kwam een man uit het volk van Israël en ging naar zijn Moabitische vrienden om te offeren aan hun goden onder de ogen van Mozes en voor het oog van heel de raadsvergadering van de kinderen van Israël die bij de ingang van de tent der samenkomsten stonden. Toen Pingas, de zoon van Eleazar, de zoon van de Aaron, de priester, dit zag, nam hij een speer in zijn hand, ging de man achterna en doorstak hem zodat hij dood neerviel. Pingas wordt in de daaropvolgende parasha 41, Pingas rijkelijk beloond. Dan zal ik Psalm 84 voorlezen: Voor de koorleider op de Gittit, een Psalm van de zonen van Korach. Hoe lieflijk zijn uw woningen, Yahweh van de legermachten. Mijn ziel verlangt, ja, bezwijkt zelfs van verlangen, naar de voorhoven van Yahweh. Mijn hart en mijn lichaam roepen het uit tot de levende God. Zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw haar nest, waarin zij haar jongen legt bij uw altaren. Yahweh van de legermachten, mijn koning en mijn God. Welzalig zijn zij die in uw huis wonen. Zij loven u voortdurend, Sela. Welzalig de mens van wie de kracht in u is. In hun hart zijn de gebaande wegen. Gaan ze door het dal van de moer bij dan maken zij God tot een bron. Ook zal de regen hen overvloedig bedekken. Zij gaan voort van kracht tot kracht. Zij zullen verschijnen voor God in Sion. Yahweh, God van de legermachten, luister naar mijn gebed. Neem het ter oren, o God van Jacob. Sela. O God ons schild, zie en aanschouw het aangezicht van uw gezalde. Want één dag in uw voorhoven is beter dan duizend elders. Ik verkoos liever te staan op de drempel van het huis van mijn God dan lang te wonen in de tenten van de godeloosheid. Want God, Yahweh, is een zon en schild. Jare zal genade en eer geven, hij zal het goede niet onthouden aan hen die in oprechtheid hun weg gaan. Jare we van de legermachten, welzalig de mens die op u vertrouwt. Dan hebben we een aantal liederen. We beginnen met een kinderlied, Kinderen, Give me all in my lamp, een bekend lied denk ik. Daarna gaan we psalm 42 zingen, ik zal opgaan naar Gods huis. psalm 19 mogen de woorden van mijn mond... Dan Psalm 100 Riu la Arunai. En dan Psalm 83. Wat hou ik van uw huis? En dan als inleiding op het gebed Abba Vader, u alleen. Willen we samen bidden. Vino, je basha main niet asin gaat de volma tega ja sharets van de. Moor was een mainje kenbaar is het lachemat, kennen, nanoa jong. Oezlag, nu het gaat hem. We oud te vinul die Danische en Jonki imchaat zijn uur. Ik wil verder gaan met het laatste deel van de serie van Wie of Wat is Yeshua? En we hebben al heel wat punten behandeld, er is heel veel gezegd en verteld over Yeshua. Of zoals de christen steeds zeggen, Jezus, maar dat is een Griekse naam. Wij praten liever over Yeshua, dat is een Hebreeuwse naam. Yeshua de Messias, want de Messias is voorzegd in het Oude Testament en daar is steeds over verteld en die hoop hebben ook onze Joodse broeders en zusters. En als je praat over de Messias, dan gaan hun ogen die lichten op en daar zijn ze vol van. Er is heel veel verteld. Er is altijd gezegd dat hij de tweede persoon van de drie eenheid is. Nou, ik heb op grond van de Bijbel laten zien dat dat niet klopt. Heel de drie eenheid wordt niet in de Bijbel genoemd. Als je kijkt dat allerlei hele belangrijke dingen die Java belangrijk vindt, dan wordt een sanctie opgezet in de Bijbel. Bijvoorbeeld de Sabbat, dat is een teken tussen hem en zijn volk, zegt hij. En als je die Sabbat schendt, dan zorgt hij ervoor dat wij geschonden worden. Over de drie-eenheid staat geen enkele sanctie in de Bijbel. Hij wordt niet eens genoemd. Dus als zoiets wat dan zo ontzettend belangrijk zou zijn, niet eens in de Bijbel genoemd wordt... en dat er geen sanctie op staat... dan moet dat ons al de ogen openen... en zeggen, moest luisteren, wat is er aan de hand? Het is dus ook erg verpand dat het pas honderden jaren na Yeshua, dat het pas naar boven is gekomen. Er is geen Bijbelse grond voor de drie-eenheid. Het is iets wat verzonnen is door de paus... en zijn kompalen... en die dus hebben langzamerhand... ze zijn begonnen met een twee-eenheid. Eerst is Yeshua is dus als God... Verschenen door de paus, en daarna hebben ze dus op een, een concilie de Heilige Geest erbij gehaald. En zo was de drie-eenheid. En het wordt helemaal triest als je dus gaat kijken in de geschiedenis en je ziet dat de drie-eenheid terugkomt in allerlei afgodeleer vanuit Griekenland en vanuit Rome en noem maar op. Hij wordt de Messias genoemd en we hebben op grond van de Bijbel aangetoond dat hij ook echt de Messias is. Hij was degene die verwacht werd, hij is degene die nog steeds verwacht wordt. Hij is degene waar al onze hoop op gevestigd was en nog steeds is. Dus gelukkig, dat is een goede aanname. Hij wordt de zaligmaker genoemd en dat is hij, maar dat is hij door de vader Yahweh. Want degene die zaligmaker genoemd wordt in het oude testament, dat is Yahweh. Maar Yahweh heeft de weg klaargemaakt en heeft zijn zoon gezonden, waardoor dus zeg maar de zaligmaker eigenlijk een afgevaardigde stuurde om dus de mensen zalig te maken. Hij wordt de schepper van hemel en aarde genoemd. Dat is niet zo, dat hebben we ook aangetoond uit de Bijbel. Yahweh is de schepper van hemel en aarde en Yeshua is dat niet. Yeshua is degene voor wie alles geschapen is wat in de grondtekst staat. Dus niet door wie wat er verstaald is, maar er staat voor wie. Het hele scheppingsverhaal en alles wat onderhouden wordt, dat is gedaan omdat God tevoren al wist dat het misging en dus een plan heeft gemaakt waarin zijn zoon de grootste rol zou hebben om alles weer goed te maken wat vernietigd was door de mens. Zijn bestaan zou van eeuwigheid zijn, nou dat is dus niet zo, ook aangetoond vanuit de Bijbel. Hij zou er al zijn geweest voor Abram er was, maar dat is dus verkeerd neergezet. Er staat dus dat hij er zal zijn voordat Abram er was, maar dat heeft dus te maken met dat hij dus opgestaan is voor Abram opgestaan was. En daarom was hij er voor Abram er was. Hij wordt genoemd wonderlijk raadsman, sterke God, eeuwige vader en vredevorst. En ook daar is de volgorde verkeerd gezet. De eeuwige vader en sterke God, die noemt hem wonderlijk raadsman en vredeprins. De prins van de vrede. Dus het zijn allemaal dingen die dus gewoon verkeerd vertaald of verkeerd neergezet zijn in de Bijbel, waardoor je dus op een heel ander spoor gezet wordt. Hij zou de wijsheid zijn waarover Salomo het heeft. Nou, dat klopt niet. We ook aangetoond de ene keer, de wijsheid is sowieso vrouwelijk. En ja, het staat heel duidelijk in de grondtekst dat het steeds over een vrouwelijke identiteit gaat en Yeshua is toch echt man, was geen vrouw. Hij zou de Engel des Heren zijn Er wordt ook aangetoond dat het niet waar is, dat het niet klopt, dat het anderen engelen zijn en dat het steeds een andere is die uitgekozen wordt door Jaren om dus bepaalde taken uit te voeren. En ten laatste, dit is dan waar we het vandaag over gaan hebben, hij zou de rots zijn waarop Mozes sloeg en er water kwam. En dat is allemaal gebaseerd op wat er dan geschreven staat. Nou, dat gaan we bekijken van hoe komen ze nou aan deze stelling dat Yeshua de rots zou zijn waarop Mozes geslagen heeft en er water kwam. Laten we beginnen in Exodus 17 om de situatie dus te beschrijven waar dus op teruggegrepen wordt. Daarna brak heel de gemeenschap van de Israëlieten uit de woestijn zin op en trok van rustplaats tot rustplaats op bevel van Java en ze sloegen hun kamp op in Rafidim. Er was echter geen water voor het volk om te drinken. Nou, als je een keer in de woestijn bent geweest en je merkt die hitte en je wordt er ook echt door bevangen, zeg maar, door die hitte en er is dan geen water om je te verfrissen. Het gekke is dat als je dus geen water is, dat die dorst ook steeds groter wordt. Dus de behoefte aan water wordt eigenlijk steeds groter en er is gewoon niks. Als het jezelf overkomt, oké, okay, dan kun je zeg maar een verschrikkelijke dorst hebben. Maar als je ook nog eens een keer in een hele grote groep mensen bent die allemaal met hetzelfde te maken hebben, dan wordt dat een collectief iets en dat wordt steeds groter. Zo zitten we ook een beetje in elkaar. Het wordt enorm versterkt. Dus op het moment dat de mensen merken, we moeten luisteren, er is geen water. We gaan hier een kamp opslaan. Dan slaat het ineens om naar een soort oproer. Ze worden ontzettend boos op Mozes en Aaron, En ze worden ook boos op Yahweh. Van hoe komen jullie erbij om ons uit te leiden in de woestijn te brengen? En moeten wij dan hier omkomen? Waren er in Egypte geen genoeg begraafplaatsen om ons dan helemaal naar de woestijn te brengen en hier op een verschrikkelijke manier ons te laten omkomen? Was dat jullie bedoeling? Dat heeft een enorme impact. Zo erg zelfs. Dat Mozes op een gegeven moment zegt, maar waarom heb je oneenigheid met mij? Het is niet mijn schuld, het is niet mijn fout. Waarom stellen jullie Yahweh op de proef? En gelukkig, Mozes weet waar hij naartoe kan gaan en hij gaat dat ook doen. Hij gaat naar Jawe toe en hij zegt van, luisteren, het gaat helemaal mis. Het volk gaat opstaan tegen mij. Ze zeggen tegen mij, van, waarom heb je ons uit Egypte laten vertrekken? Alleen maar om mij en mijn kinderen en mijn vee van dorst te laten omkomen, hier in de woestijn. En op het moment dat hij dus tot Yahweh roept wat moet ik met dit volk hij zegt er zelfs bij dat het zo erg is dat ze al op het punt staan om hem te stenigen dus echt zeg maar hem dus met de dood te bedreigen omdat er dus geen water is dan antwoordt Yahweh hij kreeg rechtstreeks antwoord en hij zegt tegen Mozes, moest luisteren ga vooruit ga voor het volk uit neem enkele van de oudsten van Israël met u mee en niet vergeten, neem ook je straf mee, waarmee je de nijl sloeg, en ga op weg. Ik wacht op je, bij de horen, daar sta ik bij een rots. Als je die rots bereikt, dan moet je op die rots slaan, en dan zal er water uitkomen, zodat al het volk kan drinken. En Mozes doet het. Nou, er moet een enorme ervaring zijn geweest voor iedereen die dat meemaakt. Ze zien dat Mozes ineens zijn stok pakt een aantal mensen uitkiest, voor de hele kolonne uit gaat lopen. Hij loopt naar een rots toe en hij heft zijn staf op en slaat op die rots. En op datzelfde moment breekt die rots, breekt de stukken. En daar komt water uitstromen. Nou, ze hebben die rots gevonden. Je ziet ook echt dat die rots verspleten is. En daar komt echt een soort van kwam rivier uit om dus het volk te laten drinken. En het verhaal gaat dat dus die rivier ook hun een hele poos gevolgd is op hun reis, zodat ze dus konden blijven drinken van het water wat God op deze manier tevoorschijn heeft geroepen in de woestijn. Een enorm wonder en het mooie is dat Paulus daar ook een bepaalde uitleg aan gaat geven. Dat gaan we ook even kijken. Ze noemen die plaats Massa en Meribah vanwege de onlusten die er opgetreden waren door de Israëlieten, en met name ook omdat ze dus Yahweh op de proef gesteld hadden. En waarmee hadden ze hem op de proef gesteld? Om dus te vragen, niet alleen aan Mozes, maar ook eigenlijk in hun hart. Ja, is Java nu met ons of is hij niet met ons? Trekt hij nou met ons mee? Of is hij achtergebleven? Is hij weg? En zijn wij helemaal alleen? Zijn we op onszelf aangewezen? Dat was eigenlijk een beetje de... De grote vraag waar ze mee liepen, die ze ook uit op het bord van Mozes neergelegd hadden. Psalm 78, het wordt regelmatig, wordt het dus vernoemd door de psalmisten. Psalm 78, vers 15, hij spleet de rots door midden in de woestijn en liet het overvloedig drinken als uit diepe wateren. Dus het was niet zomaar een stroompje wat uit die rots kan stromen. Nee, het was echt een overvloedige stroomwater die dat hele volk die aanwezig was... Kon laten drinken. Hij bracht stromen voort uit de rots en deed water neerstorten als rivieren. Dus dat moet echt een enorme impact hebben gehad. Ook op dat hele volk, van dat ze dus zien, we moesten luisteren. Als God het doet, dan doet hij dat niet zomaar. Maar daar komt er ook echt overvloedig water. Zoveel water dat ze dus. Ja, dat iedereen verkwikt kan worden, iedereen kan drinken. En iedereen die heeft genoeg. Meer als genoeg zelfs. Het hielp niet. Helaas. Ze gingen door met tegen hem zondigen en ze tergden de allerhoogste in door de dorre wildernis. Het was geen levensverandering voor hun om dat te zien. Ze hadden al behoorlijk wat grote wonderen gezien, die jaren in hun midden deed. En ook deze is niet voldoende om hun echt tot bekering te brengen en te zeggen: En nu gaan we stoppen met rebelleren. We gaan nu stoppen om steeds op te staan en zijn autoriteit in twijfel te trekken, maar we gaan hem gewoon volgen in het vertrouwen dat we weten dat hij voor ons zorgt en wat ons ook overkomt in de woestijn, hij is met ons en hij zal zorgen dat wij het beloofde land bereiken. Niets van dat alles, ze blijven opstaan en ze blijven God tergen. Ze stelden God in hun hart op de proef en ze vroegen om voedsel over inkomsten van hun verlangen. Ze spraken tegen God en zeiden... Ja, zou hij echt in staat zijn om een tafel gereed te maken in de woestijn? Zou hij ons echt eten kunnen verschaffen? Zie, hij heeft de rots geslagen, zegt de psalmist, zodat er water uitvloeide en de beken overvloedig uitstroomde. Dat had voldoende moeten zijn, ook voor de Israëlieten om te beseffen dat God zo machtig is dat hij zelfs een tafel gereed kan zetten in de woestijn om zo'n groot volk te kunnen voeden. Psalm 105, vers 39: Hij spreide een wolk uit om hen te bedekken, gaf vuur om de nacht te verlichten. Zij baden en hij deed kwakkels komen, hij verzadigde hen met hemelsbrood. Hij opende een rots en er vloeide water uit, dat als een rivier door de dorre stroomde, en hun dus achtervolgde op de reis die ze maakten. Ze hadden constant het water bij zich, en ze hadden constant ook het hemelsbrood bij zich. dus. Jaweh, die laafde hun en hij voerde hun. Elke dag weer opnieuw, behalve op de Sabbat. Dan was er geen hemelsbrood, maar dan was de bedoeling dat ze op de zesde dag voor twee dagen dat brood bij elkaar raapten. En dat ze dus het gebakken hadden, zodat ze dus op de Sabbat brood konden eten. Hij is zo ontzettend goed voor het volk. En toch blijven ze zijn autoriteit en zijn macht in twijfel trekken. Want hij dacht als een heilig woord aan Abraham, zijn dienaar. En waar dacht hij dan aan? Aan de belofte die hij dus uitgesproken had aan Abraham. Ja, dat volk dat zal voor een hele grote periode, zal het verdrukt worden. Maar ik zal ze uitleiden met vreugde. Ik zal mijn uitverkorenen zal ik met gejuich terughalen naar het land dat ik hun beloofd had. Psalm 115 vers 1. Toen Israël uit Egypte trok, het huis van Jacob uit een volk met een vreemde taal werd Juda zijn heiligdom, Israël zijn koninklijk bezit. Er werd een iets uitgesproken door Jawe, Volgens luisteren, jullie zijn mijn volk. En de zee zag het en vluchtte de Jordaan, deinsde achteruit. Er werd ruimte gemaakt, waar er eerst geen ruimte was. De bergen sprongen op als rammen, de heuvels als lammeren. Je kunt het je bijna niet voorstellen. Wat was er zee dat u vluchtte, Jordaan, dat u achteruit deinsde? Dat was het bergen dat u opsprong als rammen en uw heuvels als lammeren. Beef aarde voor het aangezicht van de Heer voor het aangezicht van de God van Jacob. Die de rots veranderde in een waterplas, hard gesteente in een waterbron. Ja, wij lezen het en wij proberen ons dat voor te stellen wat dat moet zijn geweest. Maar die mensen die waren erbij, hè? die stonden erbij en die keken ernaar en die zagen wat er gebeurde. Die zagen dat dus die rotspleet. En dat er dus gewoon een rivier uit kon stromen om hun voldoende drinken te geven. Onvoorstelbaar. Jezaja 48 vers 18: Och, had u maar acht geslagen op mijn geboden, zegt Jaweh, dan zou uw vrede geweest zijn als een rivier en uw gerechtigheid als de golven van de zee. Dan zou uw nageslacht geweest zijn als het zand en uw nakomelingen als de korrels ervan. Hun naam zou niet worden uitgeroeid. ...of verdelgd van voor mijn aangezicht. Ga weg uit Babel, vlucht weg van de Geldeeën... ...verkondig met luide vreugde gezang, laat dit horen, draag het uit... tot aan het einde der aarde zeg: ...ja, wij heeft zijn knecht Jacob verlost, uit Egypte. En, zij leden geen dorst toen hij een leidde door de woeste plaatsen... ...water uit een rots deed hij voor een stromen... ...toen hij de rots kloofde, stroomde het water eruit. Dus hij houdt het niet alleen bij de verlossing, maar hij zorgde ook voor... Dat de verlosten te eten en te drinken hebben. Dat ze verzorgd worden tijdens hun reis naar het beloofde land. Zoals beloofd. Hij laat ze niet los. En voor ons is dat een enorme troost. Ook wij zitten soms in een woestijn. Wij maken allerlei dingen mee in ons leven. Maar we kunnen het vertrouwen hebben. Moest luisteren. Hij heeft ons uit het slavenhuis, uit het zonderhuis Egypte geleid. En hij zal zorgen dat we behouden in het beloofde land zullen komen. En hij weet precies wat wij nodig hebben. Hij weet het al voordat wij het zeggen. Voordat wij het zelf bevroeden eigenlijk, weet hij al wat wij nodig hebben. En dat is eigenlijk ook de les die we hier uit kunnen halen. Voor de goddeloze, zegt Jave, is er echter geen vrede. En dan gaat het eigenlijk over de tekst die aangehaald wordt, waarop dus gebaseerd is dat dus Mozes sloeg op Yeshua, want die was de rots, ...waar dat water uitkwam. 1 Korinthe 10 vers 1... ...en ik wil niet broeders, dat u er geen weet van hebt... ...dat onze vader allen onder de wolk waren... ...en allen door de zee zijn gegaan. En wat bedoelt Paulus hier eigenlijk mee? Paulus zegt eigenlijk, we moeten luisteren, ze zijn uit het zondehuis getrokken... ...ze zijn vrijgemaakt... ...maar toen moesten ze eigenlijk, omdat ze dus vrijgemaakt waren... ...moesten ze gedoopt worden, ze moesten onder de wolk door... ...en ze moesten samen door het waterbad... Zoals ook staat beschreven dat als je tot geloof komt, dan moet je je geloof beleiden en gedoopt worden. En dat zegt hij hier zo. Ja, allen zijn in Mozes gedoopt in de wolk en in de zee. Heeft dat uitgewerkt wat eigenlijk bedoeld was? Nee, dat heeft niet uitgewerkt wat bedoeld was. De bedoeling was dat ze dus tot geloof zouden komen en dat ze hun vertrouwen zouden gaan stellen op de God die hen bevrijd had en die hun dus uit het slavenhuis getrokken had. Ze zijn allemaal gedoopt in die wolk, en ze zijn allemaal door die zee getrokken, en dus ze zijn allemaal, hebben ze het waterbad doorgaan, zou je zeggen, ze hebben allemaal hetzelfde geestelijke voedsel gegeten, ze hebben allemaal van dat manna gegeten, wat elke dag weer uit de hemel kwam, en wat klaar lag voor hun om op te rapen en te bakken, en zo tot voedsel te dienen, het is onvoorstelbaar als je dat stukje leest, wat er gebeurt met dat manna. Het maakt niet uit wat ze verzamelden. Iedereen had voldoende om te eten. Dus degene die veel verzamelde staat er, had niet over. Degene die weinig verzamelde, had niet tekort. Dus elke keer is was zo'n stuk speciaal voedsel, dat steeds elke dag weer gebeurden er dezelfde wonderen. 40 jaar lang, 40 jaar hebben ze dit gegeten. En veertig jaar hebben ze meegemaakt dat als ze er dus raapten, en het maakte niet uit hoeveel ze raapten, dat ze steeds genoeg hadden. Als ze het lieten staan om het te bewaren voor de volgende dag, dan bedierf het. Behalve op de zesde dag, dan konden ze het laten staan en het bedierf niet. Dan kon het op de zevende dag, op de sabbat van Jaarwek, gegeten worden. Veertig jaar lang hebben ze dit meegemaakt en hebben ze van hetzelfde geestelijke voedsel. Gegeten hebben ze ervaren dat God hun van dag tot dag te eten gaf. En verzorgde, volledig. Hun kleren versleten niet, hun schoenen gingen niet kapot, 40 jaar lang. En het haalde niks uit. Helemaal niks. Ze hebben allemaal dezelfde geestelijke drank gedronken, zegt hij. Ze hebben gedronken namelijk... Uit de geestelijke rots die hen volgde en die rots was de messias. Zien nou wel? Het staat er toch? Het staat er dat die rots de messias was. Het mannen was het geestelijk voedsel, wat ik al zei, welke ze alle gegeten hebben, net als het brood van het heilige avondmaal. Dat, dat is waar Paulus eigenlijk naar verwijst. Om eens luisteren, omdat hij dus praat over een geestelijk voedsel, verwijst hij eigenlijk naar het brood van het heilige avondmaal, wat gegeten wordt. Net als de, het water uit de rots dat dus gedronken werd, ook verwijst naar de wijn uiteraard. Het was namelijk zo dat als deze wonderen er niet geweest waren, er geen Messias kon komen. Dus de Messias die volgde maar na eeuwen. Het is weer een voorbeeld van de Hebreeuwse uitleg, dat als iets zeg maar, op dat moment gezegd wordt, God die zegt iets, en dan is het voor de Joden, is het al gebeurd. Het ligt nog in de toekomst, dat weten ze ook, nee, dat moet nog gebeuren. Maar het is eigenlijk al gebeurd. En daarom zegt hij, luister, al deze wonderen die gebeuren, die stonden in een bepaald teken, namelijk in het teken van de Messias. De Messias moest komen, als deze dingen niet gebeurd waren, was dat hele volk pas verloren gegaan en dan was er ook geen Messias geweest. Dus vandaar dus al deze dingen die wezen naar de Messias. En dat hadden ze moeten begrijpen op een gegeven moment. Ze hadden op een gegeven moment moeten begrijpen en tot geloof moeten komen... En in het vertrouwen aan ja, we moeten zeggen van, we snappen het en wij volgen u. Wat u ook op ons pad brengt, wij volgen u en we houden onze mond. Want we geloven en vertrouwen dat u ons zal brengen naar de plek die u ons beloofd heeft. Nou, dan gaan we eventjes in detail kijken van wat staat er nou werkelijk in de grondtekst. En dan doen we eventjes de, de Friese woorden ertussen zetten. Het eerste woord en is kai. Dat is gewoon goed vertaald, zeg maar. Kai en dat kan ook betekenen, het kan zelfs betekenen, inderdaad, maar. Dus je hebt verschillende betekenissen van datzelfde woordje. Dus je zou ook kunnen zeggen: zelfs dronken zijn allemaal van hetzelfde geestelijke drank. Dus in principe ook een goede vertaling. Drinken, Pino, heeft meerdere betekenissen. Eén is drinken. Het tweede is de ziel te ontvangen. Wat dient om te verkwikken, te versterken, gaat te voeden tot het eeuwige leven. Dus dan is het de figuurlijke betekenis pas allemaal, individueel, kan het elk zijn, alles, het geheel, iedereen, alle dingen. Dus dan is het daar best wel groot, kan ook collectief zijn, sommige van alle soorten. Autos, dus dat is dezelfde, dat is zichzelf, hij, zij, het, wat wij ook kennen, of hetzelfde. Dan krijg je dus dat geestelijke, pneumatico. Nou, dat kennen wij ook, hè? de pneuma, dat is de geest. Dat is ook met de Heilige Geest, maar ook pneuma wordt dat genoemd. Nou, dat heeft ook meerdere betekenissen met betrekking tot de menselijke geest, of de rationele ziel, dat deel van de mens die verband is aan God en dient als zijn instrument of orgaan gaat te voeden tot het eeuwige leven. Dat wat de aard van de rationele ziel bezit, dat gaat dus over de pneumatico. Het heeft ook een andere betekenis, behorend tot een geest, of wezen hoger dan de mens, maar inferieur aan God. Dus dan heb je dus eigenlijk een afgod, dan praat je over een afgod. Of behoren tot de goddelijke geest. En dan gaat er dus de mist in, want dan zeggen ze dus van God, de heilige geest, iemand die vervuld is en bestuurd wordt door de geest van God. Of de vierde betekenis, met betrekking tot de wind of adem, Het kan dus ook gewoon een wind betekenen. Dat het waait. Nou, Paulus die bedoelt het toch geestelijk, denk ik. Die heeft het echt over luisteren. Het verwees ergens naar. Het drank, dat is gewoon drinken. Ze dronken eruit. Dat staat er. Dus uit die rots die hen volgde. Nou, ook dat ek heeft meerdere betekenissen. Uit, van, door, weg, van. Dus je kunt dat met andere woorden van ze dronken uit dat is een normale Nederlandse uitdrukking. Ze dronken van, dat zou dus ook kunnen. Ze dronken door wordt een beetje raar. Dus dat is geen goede vertaling. Ze dronken weg van, dat kan ook niet. Dus er blijft eigenlijk over. Ze dronken uit of ze dronken van. Dus uit is gewoon een goede vertaling. De geestelijke rots die hen volgde. Nou, Dit staat is Petra. Petra is een rots, een klif of een richel. Nou, dat heeft ook verschillende betekenissen. Het kan een uitstekende rots zijn, het kan een grote steen zijn. Het kan ook als een man als een rots zijn, dus dan is het metaforisch, vanwege zijn vastberadenheid of zijn kracht. En dan heb je dus die hen volgde, is om iemand te volgen die vooraf gaat. Nou, zoals we al zeiden, dat water wat uit die rots kwam, die volgde eigenlijk het volk, of dat liep eigenlijk en het volk liep dan langs. Dus. Ja, je kunt dat zien als een soort volgen, want dat water blijft stromen. Dus dat volgde hen eigenlijk op het pad die ze aan het aflopen waren, richting de Sinaï. En zo is dat ook, zeg maar, dus als je dus iemand gaat begeleiden, of je voegt je bij iemand die ergens loopt, dan volg je ook iemand. En zo is eigenlijk de betekenis van het woord wat hier gezegd wordt. Je kunt het ook vergelijken met een discipel die zich bij iemand aansluit of die discipl discipel wordt, of iemand die dus lid wordt van de partij, of wat ook. En dus het zijn verschillende betekenissen die je kunt pakken, om dus iets te beschrijven wat er geschreven staat. Het woordje de, bovendien en, en zo zijn er dus een hele rij van betekenissen die met de vertaald worden. Ik was, staat er en, dan staat er Christus, de Messias, nou, ik geloof niet dat dus Paulus ooit het woord Christus uitgesproken heeft. Ik geloof dat hij gewoon bij de Messias is gebleven. Hij is opgevoed aan de voeten van Gamaliel, staat er. Zijn hele leven heeft hij gehoord over de Messias en dat er uitgekeken werd naar de Messias. Hij heeft de Messias zelf ontmoet in zijn ontmoeting toen hij op weg was. En dan verschijnt Yeshua de Messias, die verschijnt aan hem. En ik kan me niet indenken dat hij dus ineens in zijn hoofd, of dat hij gaat preken, en dat hij dan zegt van ja, ik heb het over Jezus de Christus, of de Christus. Nee, hij heeft het over Yeshua de Messias gehad. En als er dus op een gegeven moment ergens staat dat dus hier voor de eerste keer de mensen christenen genoemd wordt, dan geloof ik dat er dus gezegd is dat ze dus messianen genoemd werden, en niet christenen. Maar goed, dat is mijn mening. Het betekent gezalfde. Het is de Messias, de Zoon van God, de gezalfde. En wat verklaart deze tekst nu? Ze dronken allemaal dezelfde geestelijke drank. Ze dronken uit de geestelijke rots die hen volde en die rots was de Messias. Dat is dus wat Paulus schrijft. Nou, Paulus geeft aan dat de Israëlieten in de woestijn gevolgd worden door de Messias. Maar dat wisten zij ook, want die was beloofd. En daar leefden ze uit. En dat vind je ook steeds weer terug... En zeker ook als er dus vrouwen waren die bijvoorbeeld geen kinderen konden krijgen, dan had dat een enorme impact, want elke vrouw in het Oude Testament had uit de hoop dat uit haar de Messias geboren zou worden. En als je dus geen kinderen kon krijgen, was die weg was gewoon dichtgeslagen. Die hoop was er dan niet. Ja, ze wisten de Messias komt, maar dat zou dan niet door hun lijn zijn. Dus dat de Messias zou komen en dat ze dus gevolgd zouden worden door de Messias, dat het was helemaal duidelijk, want dat wisten ze. Als de Israëlieten gedronken hadden uit de rotsmessias, nou dan is vers 5 heel vreemd wat ik dan zo laat zien, want het stemt het daar niet meer overeen. Want als iedereen gedronken zou hebben uit de Messias, als hij dus daar leegelijk aanwezig zou zijn geweest, dan is deze volgende zin een hele rare. Dat Paulus zegt, maar in de meeste van hen heeft God geen welgevallen gehad. Hoe kan dat nou? Ze hebben dan toch van de Messias gedronken. Als je toch in de Messias bent, dan ben je toch gered, zou je zeggen. Dan ben je toch tot geloof gekomen. Dan hoor je er toch bij. Dan kan het toch niet zo zijn dat God ineens zegt, luister, ik heb geen welgevallen aan jullie. Maar ze hebben gemeenschap gehad met de Messias. Want dat staat toch in het vierde vest, dat wordt toch God het gezegd. Nou, blijkbaar niet. Paulus maakt een hele duidelijke scheidslijn ertussen. En dat verwijt. Hij eigenlijk ook, volgens dus luisteren, jullie hebben allemaal gedronken van die geestelijke dank. Je had moeten weten dat dat dus eigenlijk verwees naar de Messias, maar jullie hebben je dat niet gerealiseerd. Je hebt je niet gerealiseerd wat God eigenlijk aan het doen was en dat hij jullie redde en dat die redding jullie wees naar de Messias. Jullie zijn er aan voorbij gegaan en je hebt je alleen maar beperkt tot het lichamelijke gelaafd worden door het water. Terwijl het eigenlijk bedoeld was om je naar boven te laten wijzen naar Yahweh en wat hij aan het doen was richting de Messias. En dat hebben ze gemist. En daarom in de meeste van hen heeft God geen welgevallen gehad. Want ze zijn neergeveld in de woestijn. Wat dan? Wat geeft hij dan aan? Nou Paulus geeft aan dat alle Israëlieten dezelfde ervaring ondergingen. Ze werden bevrijd, ze gingen onder de wolken om, ze werden gedoopt bij de doorgaan zee... Maar niets van dit alles bleek voldoende te zijn om hen tot geloof te krijgen. Zelfs drinken uit de rots, waardoor ze eigenlijk dus op moesten kijken, heeft niet geholpen. Het lukte niet om dat voor elkaar te krijgen, dat ze eindelijk nou eens een keer vertrouwen kregen in de eeuwige. En dat ze dus ze hun eigen wil zouden scharen onder de wil van de eeuwige. En dat ze hem zouden gaan volgen waar ze naar uitkeken. Het mocht allemaal niet baat. En daarom waarschuwt hij in het vervolg op dit stukje. Dat wordt meestal niet meegenomen, maar dat is normaal. Ze dus pakt altijd maar een stukje en dan wordt het vervolg wordt niet uitgelegd. Of wordt niet gelezen. En dat is nou juist zo ontzettend belangrijk, want het staat in een bepaalde context. Je kunt niet zomaar iets uit de Bijbel pakken en één, bijvoorbeeld de helft van een zin pakken... en dan zeggen, slijf, we hebben daar drie gedachten over en dan gaan we dan helemaal uitkouwen. Nee... De Bijbel die staat in een context en je mag dingen niet zomaar uit een context halen om daar je eigen ideeën op los te laten. Dat gaat tegen de instellingen van de eeuwige in. En deze dingen zijn gebeurd, zegt Paulus, als voorbeelden voor ons, omdat wij niet zouden verlangen naar kwade dingen zoals ook zij verlangd hebben. Het ging hun er alleen maar om dat hun lichamelijke verlangens vervuld zouden worden. Ze waren niet bezig met de geestelijke zaken. Er wordt geen afgodendienaars dienaars, zoals sommige van hen, zoals geschreven staat, het voort ging zitten om te eten en te drinken en ze stonden op om te feesten. Het was alleen maar om hun eigen te doen. Ze hadden geen interesse in hogere belangen. En dat wordt hun verweten. Het werd hun toen verweten door Yahweh. En het wordt uit nu eigenlijk op afstand wordt het verweten door Paulus. En laten we geen hoerij bedrijven, zegt Paulus, zoals sommige van hen hoerij bedreven hebben, en op één dag vielen er 23.000. Dat had een enorme impact. En laten wij de Messias niet verzoeken, zoals ook sommigen van hen hem verzocht hebben en door de slangen omgekomen zijn. En wat moest Mozes maken? Hij moest een staf maken, waar de slang omgewikkeld werd en die omhoog gehouden werd, zodat ze op konden kijken naar die slang en daardoor gered werden. Ook weer een soort teken van de Messias, we luisteren, Kijk alsjeblieft omhoog. En mor niet, zoals ook sommigen van hen gemord hebben en omgekomen zijn door de verderver. Ze waren alleen maar lichamelijk bezig. Al deze dingen nu zijn hun overkomen als voorbeelden voor ons. En ze zijn beschreven tot waarschuwing voor ons over wie het einde van de eeuwen gekomen is. We hebben het al eens eerder over gehad in dat de apostelen die verwachten eigenlijk dat in hun tijd de vervulling zou komen... Dat in hun tijd Yeshua terug zou komen en dus alles in het reine zou brengen. En daarom zie je regelmatig dat Paulus ook beschrijft. En Petrus doet dat, dat het einde van de eeuwen is gekomen. Johannes heeft dat ook heel sterk. En je ziet, het is nu al 2000 jaar na dato. Dus ook hun hebben bepaalde verwachtingen, bepaalde dingen opgeschreven die niet klopten met de werkelijkheid. Dus waarvan ze eigenlijk overtuigd waren, dat zegt Paulus ook op een gegeven moment van, ik moest luisteren, uh, je hoeft niet met te trouwen, we hebben nog maar zo weinig tijd, en verspil alsjeblieft die tijd niet om te trouwen en, en ja, door allerlei beslommeringen bezig gehouden te worden, maar beperk je tot de godsdienst en beperk je tot de eeuwige, en geef daar al je tijd aan, want we zijn op het einde van de tijden gekomen. Nou, niets was minder waar. We zijn er nog steeds. Dus die einde van de eeuwen, dat moet nog steeds komen. Daarom, zegt Paulus, wie denkt te staan, laat hij oppassen dat hij niet valt. Meer dan een menselijke verzoeking is het niet overkomen en God is getrouw. Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt, Maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan. En dat hadden ze kunnen weten. Ze hadden al zoveel meegemaakt, sinds dat ze dus uitgetrokken waren uit Egypte, dat je eigenlijk zegt van, moest luisteren, waarom blijven jullie hiermee bezig? Waarom hebben jullie niet het vertrouwen dat hij voor je zorgt? En dat hij zal zorgen dat er eten is, en dat hij zal zorgen dat er drinken is. Maar nee, dat was te veel gevraagd. Ze konden het niet aan. Ze konden niet zichzelf... Eigenlijk boven zichzelf uitstijgen. om dus het vertrouwen in de eeuwige aan te gaan. Het lukte gewoon niet. Ze bleven beperkt tot het stoffelijke. Daarom, mijn geliefden, zegt Paulus. vlucht weg van de dienst. Ik spreek toch tot u als tot verstandige mensen. beoordeelt u dan zelf wat ik zeg. Alsjeblieft. Eigenlijk leid ik me daarbij aan. We spreken tot verstandige mensen. Ga na wat er gezegd wordt. Net als de mensen in Berea, ga het na. Want dat is belangrijk. De drinkbeker der dankzegging, zei Paulus, die wij met dankzegging zegenen, is die niet de gemeenschap met het bloed van de Messias. En dan verwijst hij dus naar het heilige avondmaal. Het brood dat wij breken, is dat niet de gemeenschap met het lichaam van de Messias. Omdat het brood één is, zijn wij die velen zijn één lichaam, want we hebben alle gegeten van dat ene brood. Net als dat we alle hebben gedronken van diezelfde wijn. Let op het Israël naar het vlees hebben niet zij die de offers eten, gemeenschap met het altaar, je wordt ermee vereenzeldigd. Je wordt eigenlijk één met hetgene wat je eet. Wat zeg ik hiermee dan, dat een afgods iets is, zegt hij, of dat een afgodenoffer iets is? Nee, ik zeg dit omdat wat de heidenen offeren, zij dat aan demonen offeren en niet aan God. En ik wil niet dat u met de demonen gemeenschap hebt. Dus je kunt niet iets eten wat aan de afgodige offer is, want je bent zelf, hoor je een levend offer te zijn aan de eeuwige. Je kunt niet de drinkbeker van de Heeren drinken en de drinkbeker van de demonen. Je kunt, je moet kiezen. Je kunt niet met twee dingen bezig blijven. Je kunt niet deel hebben aan de tafel van de Heeren en aan de tafel van de demonen, zegt hij. Het gaat gewoon niet. Ja, je kunt het wel proberen, maar dan kom je echt bedrogen uit. Dan ben je jezelf aan het bedriegen. Het gaat gewoon niet. Je moet een keuze maken. Of willen wij de Heere tot jaloersheid verwekken? Dat kan toch niet? We zijn toch niet sterker dan hij, zegt Paulus. Dat zou toch dwaas zijn om het zo ver te gaan drijven dat we denken dat we God tot jaloersheid kunnen wekken. Of dat we misschien Yeshua zelfs tot jaloersheid zouden kunnen verwekken. Dat gaat helemaal niet. Alle dingen zijn mijn oorlog, zegt Paulus. Maar niet alle dingen zijn nuttig. Alle dingen zijn geoorloofd, maar niet alle dingen bouwen op. Je moet keuzes maken in wat goed is. Laat niemand zijn eigen voordeel zoeken, maar ieder dat van de ander. Maar dat was ook iets wat ze dus, waar ze niet mee bezig waren in de woestijn. Ze waren echt bezig met zichzelf. Ze moesten zelf hun lessen, ze moesten zelf hun honger stillen. En alles wat er eigenlijk bij betrokken was, dat was gericht op zichzelf. Eet alles wat in de feesthal verkocht wordt, zegt Paulus, zonder er naar iets navraag te doen, omwille van het geweten. Van Jawe is immers de aarde en haar volheid. Als iemand van de ongelovigen u uitnodigt en u wilt naar hem toe gaan, eet dan alles wat u wordt voorgezet, zonder er iets navraag te doen, omwille van het geweten. Maar als iemand tegen je zegt, ja, dat is een afgodenoffer, offer, eet het dan niet, omwille van hem die u dat te kennen gaf en omwille van het geweten. Van Jawe is immers de aarde en haar volheid. Ik heb het echter niet over uw eigen geweten, maar over dat van de ander. Immers, waarom zou mijn vrijheid onder het oordeel vallen van het geweten van een ander? Dan krijg je dus een soort klem op je geweten wat opgelegd wordt door een ander. En dat is niet wat mag gebeuren. Maar als ik door genade aan de maaltijd deelneem, waarom word ik dan gelasterd om iets waarvoor ik dank? Of u dus eet of drinkt of iets anders doet, doe alles tot eer van God. Geef geen aanstoot, niet aan de Joden en de Grieken en ook niet aan de gemeente van God. Het lijkt erop dat Paulus dus nu zegt, eigenlijk, luisteren, je mag alles eten. Nou dan zou het raar zijn dat hij zegt, luisteren, je moet geen aanstoot geven aan de Joden, je moet geen aanstoot geven aan de Grieken, maar zeker niet ook aan de gemeente van God. En je moet alles doen tot eer van God. En als God dan heeft gezegd, we luisteren, er is een bepaalde range van voedsel dat is om te eten en de rest, dat is gewoon geen voedsel. Dus als hij het heeft over dingen die aangeboden worden als voedsel in de vleeshal, dan denk ik, dan heb je het echt over voedsel, en niet over iets wat niet gerangschikt wordt onder voedsel. Zoals ik ook in alles allen behaag, door niet mijn eigen voordeel te zoeken, maar dat van velen, opdat zij behouden worden. Paulus was bezig om zoveel mogelijk mensen te behouden voor God, ik in Corinthe 11 vers 1, wees navolgers van mij zoals ik navolger van de Messias ben. Nou, hoe weet ik nou dat wat Paulus bedoelt, dat het nou klopt? Nou, dat klopt zeg maar door handelingen 26 vers 19 te lezen. En een stukje wat daarbij hoort. Daarom, koning Agrippa, ben ik die hemelse verschijning die hij gehad had toen hij naar Damascus ging, niet ongehoorzaam geweest. Maar heb ik eerst aan hen die in Damascus en in Jeruzalem in heel dat land van Judea woonden en later aan de heidenen verkondigd dat ze tot inkeer moesten komen, zich tot God bekeren en werken doen die in overeenstemming zijn met die bekering. Het moet kloppen met elkaar. Je kunt niet zeggen dat je tot geloof gekomen bent en dan niet doen wat God van je vraagt. Dat klopt niet. Hierom hebben de joden mij in de tempel gegrepen en geprobeerd mij om te brengen, zegt Paulus. Maar door de hulp die ik van God gekregen heb, sta ik tot op deze dag als een getuige tegenover klein en groot. En zeg ik niets anders dan wat de profeten en Mozes gezegd hebben dat er gebeuren zou. Dus hij pakt terug op de ten en ze moest luisteren. Alles wat daar geschreven staat, dat geloof ik en dat predik ik ook. Ik zeg niks anders. Het is helemaal in lijn met wat daar geschreven staat en wat daar dus geprofiteerd was. En dat verkondig ik en dat heeft Yeshua gedaan en hebben de apostelen gedaan en dat doet Paulus ook. Want er was geen Nieuw Testament. Er wordt heel vaak gezegd dat ze uit het Nieuwe Testament gepreekt hebben, maar dat is niet zo, dat is tegen de schrift. Hier heb ik ook weer het bewijs, hij heeft gepredikt uit de profeten en uit Mozes. Namelijk dat de Messias moest lijden en dat hij als eerste uit de opstanding van de doden, een licht zou aankondigen aan dit volk en aan de heidenen die er dus bij mogen zijn. En toen hij daar gekomen was, gingen de joden die uit Jeruzalem gekomen waren om hem heen staan en brachten vele en zware beschuldigingen tegen Paulus in die ze niet konden bewijzen. En hij verdedigde zich en zei, ik heb niet tegen de wet van de joden, let wel, ik heb niet tegen de wet van de joden, wat dus inhoudt, dat is dus de hele tijd inclusief de voedselwetten, ik heb niet tegen de tempel, ik heb ook niet tegen de keizer enige zonde bedreven. Dus hoe ze erbij komen om te zeggen dat de Paulus de wet aan de kant geschoven heeft. Hier heb je het bewijs dat dat niet zo is en dat hij dat heel nauwgezet heeft onderhouden zoals geschreven in de Tenach. Conclusie: Er is geen Babische grond voor de drie eenheid. Dat hebben we behandeld in de afgelopen delen allemaal.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 Yeshua wordt niet aangekondigd als sterke God en eeuwige vader. De sterke God en eeuwige vader kondigt Yeshua aan. En de wijsheid waarover Salomo het heet is vrouwelijk, dus kan zij Yeshua niet zijn. Het is de Torah die al voor de schepping bij Java was en zijn verlustiging, zoals David erover spreekt. In Psalm 19 vers 16, ik verblijf mij in uw verordeningen, uw woord vergeet ik niet. De engel van Java is zoals aangekondigd een engel van Java. Dat is waarschijnlijk steeds een andere, maar het was niet Yeshua. En de rots op Mozes sloeg, was niet Yeshua. Amen. Dan willen we nog een lied zingen. De één die mij zien. Dat is een uh, Zuid-Afrikaans lied. Verheft uw hart tot God en ontvang zijn zegen die ik in zijn naam op u mag leggen. Jewa jawa, wie is Ja er, ja wapanaf, elechha Isa, ja wapanaf, elechha. shalom. Ja, we zegenen u en hij behoeden u. Ja, we doen zin.